Hoe zijn we aan die agrarische revolutie gekomen? Dat is, heeft zich ongeveer 11.500 jaar geleden, heeft zich dat voltrokken. De eerste plek waar zich dat heeft voltrokken was Zuidoost-Turkije. Als u nog wel eens van die filmpjes ziet vanwege het Koerdische probleem, dan ziet u nog wel eens van die dorpen in Zuidoost-Turkije. Ik kan u verzekeren, die zien er feitelijk precies zo uit als ze er 11.000 jaar geleden uitzagen. Daar is ook aan het leven van die mensen daar niets fundamenteels uh, veranderd sinds die tijd. En... Waarom nu daar? Dat is een interessante vraag natuurlijk, omdat daar, en we hebben het dan eigenlijk over die hele vruchtbare halve maan, dat is een gebied, wat laten we zeggen, het dal van de Uifraat en het Tigris, en dan buigt het omhoog, half rond, en komt het dus door zuidoost turkije en dan zeg maar Syrië, en dan een eindje Israël in. Als je die gebieden nu ziet, hou je het nauwelijks voor mogelijk, maar ik las bij Jared Diamond, dat als je er een beetje verstand van hebt, kun je in, in uh, Turkije nog steeds in, in een paar dagen voldoende zaden van wilde tarwe en wilde gerst verzamelen om je een hele tijd in leven te houden. Dus zo veranderd is de toestand kennelijk nou ook weer niet. En nu wil het geval dat in die vruchtbare halve maan een enorme aantal, een enorm aantal planten en dieren voorkwam wat gemakkelijk te domesticeren viel. En waarschijnlijk is die domesticatie, of is het dat begin van het agrarische bestaan, een betrekkelijk toevallige aangelegenheid geweest. En waren het rondtrekkende jagers-verzamelaars die op die plek kwamen, zodanig gefrappeerd werden door de rijkdom die de natuur daar aanbood, dat ze daar tijdelijk sedentair zijn geworden. En dat is de mop van de landbouw: als je eenmaal in die valkuil bent gevallen, kom je er nooit meer uit. Dan is je bevolking die hebben. Je kunt namelijk, als je de landbouw bedrijft, op hetzelfde areaal 10 tot 100 maal zoveel mensen in leven houden als wanneer je jagers of verzamelaars bent. Dus die bevolking, als je eenmaal sedentair bent, die gaat, zich, die gaat sterk zich uitbreiden. En dan zit je met de pier. Of je moet een heel aanzienlijk deel van die bevolking weer om het leven brengen om weer op, op weg te gaan. Hè. Of je moet ter plekke blijven. En nou, dat is de valkuil van de landbouw. En het interessante is dat eh, de domesticatie van dieren, moet u denken aan geiten en, en aan, aan schapen. En, hè, die geiten dat, die lijken ook nog wel een beetje op normale dieren, die kunnen je ook wel zo intelligent balsturig aankijken. Maar u weet bij schapen hebben wij een genetisch wonder verricht, eh, daar is het hele brein weggeëvolueerd. Ja, dat is heel tragisch natuurlijk eigenlijk. Hè. Elke, rebellie is daar, elke rebellie is daar uit. Je hoopt altijd dat er nog eens een schaap zal zijn. wat. wat zo'n killer sheep van, van uh, Monty Python. Dat was goed gevonden omdat het zo'n contrast creëert. tussen het modale schaap, zal ik dan zeggen. en. ja, wat wij hopen dat toch nog ergens in de ziel van het schaap uh, aanwezig is. Hè. Schapen zijn uh, onbeschrijfelijke sukkels. Ja, maar die lammetjes gaat het nog wel. Hè? Die, die hebben nog wel iets jumperigs over zich, maar dan op een goed moment gaat het eh, eh, grondig mis en dan komt de tech nooit meer goed. Want dan, maar het is eigenlijk een zegen voor de lammetjes dat wij ze voordat het zover is <lacht> in lamscoteletjes veranderen. Het feit dat er zo'n enorm aanbod was in, in dat gebied van domesticeerbare planten en dieren, dat heeft heel verstrekkende consequenties gehad. Dat is eigenlijk de hele theorie van het boek van Jared Diamond is, dat dat zeer ruime aanbod, dat dat eigenlijk de mensen die leefden in Eurazië een soort voorsprong heeft gegeven, een technologische voorsprong zou je kunnen zeggen in dit geval, die Eurazië eigenlijk nooit meer heeft prijsgegeven. En een van de redenen van die technologische voorsprong is ook dat we van al die dieren die wij gedomesticeerd hebben, daar hebben we allemaal enge ziektes van gekregen. Dus het, het griep, de griep komt van de kip en ik geloof de bof van het kameel en, en het uh, TBC komt van de koeien. Ik weet nou even niet wat we van schapen hebben gekregen, dat is waarschijnlijk de slaapziekte die zoveel pubers wel bevangt als ze op school zijn... Al die ziektes hebben we van die dieren gekregen, maar omdat dat enorm lang geleden is, zijn we als het ware geleidelijk aan gewend aan die ziektekiemen, we gaan er niet aan dood. Maar het probleem was natuurlijk, zou blijken, zo'n 10.000 jaar later, dat er andere mensen in deze wereld waren, die helemaal niet gewend waren aan die specifieke ziektekiemen, en die zijn er, zoals we zullen zien, ja, het zal iets langer duren dan aangekondigd. Eh, dat zult u wel begrijpen, want ik heb nu nog 10.000 jaar te behandelen. Eh, maar ja, we gaan het een beetje tempo maken. Eh, ja, die mensen waren niet bestand tegen die ziektekiemen. Dat heeft de meest dramatische demografische effecten gehad. Dat zullen we later zien in met name eh, Noord- en Zuid-Amerika, waar... Bij kennismaking met de Europeanen tussen de 50 en de 90 procent van de hele populatie het loodje heeft gelegd vaak als gevolg van, van simpele griep en de bof en, en, en, en dat soort van zaken waar wij wel last van hebben maar waar wij in principe niet dood aan gaan.